Vanaf 2015 kunnen slecht functionerende artsen moeilijker aan de slag in het buitenland. Minister Schippers heeft met haar Europese collega's afgesproken dat er een zwarte lijst komt. EU-lidstaten moeten elkaar meteen inschijnen als een arts bijvoorbeeld een beroepsverbod krijgt. De International School in Almere blijft open. Dat is meegedeeld op een informatiebijeenkomst voor personeel, leerlingen en ouders. Het bestuur wordt tijdelijk overgenomen door een andere scholengemeenschap. En er wordt ook geprobeerd om meer buitenlandse kinderen aan te trekken. De inspectie vindt dat de internationale school te veel Nederlands sprekende kinderen heeft. Op de Westerschelde zijn 10 sporttassen met in totaal 200 kilo cocaïne gevonden. Ze zaten met touw aan jerrycans vast, zodat ze bleven drijven. De drugs hebben een straatwaarde van 7 miljoen euro. De tassen werden zaterdag ontdekt door een loods die op weg was naar een schip. Dan nog het weer. Vannacht helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen in het zuiden nog volop zon. Elders ook wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is Radio 1 en CRV. Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Wilfred Scholter. Goedenacht, luisteraars. Vanavond is mijn gast Wouter Bekers. Sinds een paar maanden directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. En nee, tegenover mij zit niet een dorre wetenschapper uit de Bijbelbelt. Als u dat soms mocht denken maar een nog relatief jonge intellectueel, wel al iets kalend... nog maar 33 jaar, met een, een hele bijzondere... ik vind zelfs een spannende levensloop en politieke geschiedenis. De NRC vatte dat in één zin samen. Wouter Bekers, zoon van SP-oprichters... die in 2010 het CDA opblies en nu het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie leidt. Dat is een mooie samenvatting, Wouter. Toch? Ja, mooi, mooi. Ja, dat kanende is natuurlijk een beetje jammer. We zeiden net, het voelt een beetje samen op schoolreis... maar dat die kanende schedel er dan bij moet, dat is... Ja, ja nou, je, je noemt het al even, Wouter. Uh, ik mag je tutoriëren want uh, we kennen elkaar van de Vrije Universiteit... waar we samen ongeveer tegelijkertijd werkten aan ons promotieonderzoek... bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Protestantisme. Ik schreef over de politicus Barend Biesheuvel... en jij over de geschiedenis van de Volkshuisvesting. Ja. Een heel ander onderwerp. Daar komen we misschien straks nog over te spreken. Voordat ik het vergeet, u kunt de uitzending morgen terugluisteren... via Radio 1, de, de, de Radio 1-site www.radio1.nl en dan slash Casaluna. En daar kunt u ook zich abonneren op de nieuwsbrief. En we zijn natuurlijk ook te vinden op Facebook en Twitter. Mijn gast blijft ook het tweede uur, dus als u een dringende vraag heeft... kunt u die straks mailen of doorbellen. Laten we beginnen, uh, Wouter, bij die intrigerende levensloop. Hoe komt een kind van ouders, die samen met Jan Marijnis de SP nog hebben opgericht, uiteindelijk bij de ChristenUnie? Terecht. Kun je misschien eerst eens vertellen in wat voor gezin jij in de jaren 70 opgroeide? Ja, nou, ik ben geboren in 1979. Dus dat opgroeien was vooral in de jaren 80. Eh... Uh, maar ja, wat moet ik, ik over vertellen? Het was een, een warm nest mm -hmm. uh, en ik ben opgegroeid als uh, oudste van drie zoons met uh, twee uh, politiek zeer bevlogen ouders. Ja, het, het waren eigenlijk beroepsactivisten. Hè? Ik bedoel, bij jullie thuis aan tafel werd niet over het weer gesproken. Uh, nee, niet heel veel. <laughs> het ging altijd over politiek. Dus. Het, ging, het ging heel veel over politiek, ja. Ja. Want jouw moeder werd later ook medewerkster van Jan Marijnissen toen hij in de Tweede Kamer kwam. Ja. Dus jullie zijn echt nou ja, hardcore SP'ers. Ja, ja, mijn vader die is uh, naar Rotterdam op een gegeven moment meegegaan. Toen, toen kwam daar het hoofdkantoor, dat was in 89 uit mijn mm -hmm. hoofd. Uh, die heeft heel veel gedaan. Van, uh, begon een beetje in, in, in, in zeg maar drukwerk voor, uh, voor die club toen ze heel veel uh, pamfletten deden. Uh, is later uh, hoofdredacteur geworden van de tribune. Uh, zat in het dagelijks bestuur, heeft de hele website uh, ja. op poten gezet. En mijn moeder inderdaad, die ging mee met Remy Popp en Jan Marijns... toen die in de Kamer kwamen, met Agnes Kantwits, uh, beleidsmedewerker. En hoe ervaarde jij dat dan als jongetje? Ik bedoel, had je daar last van? Irriteerde dat? Of vond je het wel spannend? Die, nou, toen was ik al wat ouder... maar de, die op mijn hele jeugd kreeg met, met, met hele fijne gevoelens terug. Uh, en ook... Uh, de manier waarop mijn ouders in de wereld stonden en staan, daar kijk ik wel met bewondering naar. En, en als ja? kind werd je daarin in meegenomen ook vaak. Hè? En, en soms weet je dat niet precies in. Wij gingen mee folderen bijvoorbeeld. En, uh, je werd ingezet. <laughs> nou, je ging mee, hè? Ja. Dat is niet. Uh, ja. Nee, want um, uh, je hebt later wel eens verteld: van het was wel allemaal zwart-wit bij jullie thuis. Je was uh, voor de SP, dus je, was, je had echt tegenstanders. Ja. Nou, dat is. En, maar dat is misschien uh, niet altijd zo gezegd. Hè? Maar gaandeweg begon ik dat wel zo te beleven dat het mij iets te zwart-wit werd. Mm -hmm. zeg maar. Als je wat groter wordt en je kijkt van hoe, uh, uh, hoe, hoe, uh, hoe werd er over dingen gepraat. En uh, nou, dan merk je wel, rechtse politieke partijen stonden toch wel in een heel uh, slecht daglicht bij ons thuis. Ja. Ja. En in oplossingen werd dan altijd. Uh, nou ja, gaandeweg vond ik dat steeds meer. Vond ik het iets te simplistisch af en toe. Van nou ja, te, te, te gemakkelijk naar de overheid kijken. Te gemakkelijk roepen van nou, het is een probleem en dat lossen we op. En, uh... Ging je die discussie ook aan met je ouders dan? Nou ja, nou, steeds meer zeg maar. Toen ik volwassen werd en tot op de dag van vandaag voeren we ja? hele interessante discussies. Ja, dat is eigenlijk dus nog steeds bij ons wordt aan de eetafel <laughs> niet zo heel veel over het weer gevraagd. Nou, dat het weer is prima nodig, ja, dus er uh, ja, ja, valt ja. weinig over dus te zeggen. Um, even naar, naar de religieuze achtergrond. Jouw moeder kwam uit een orthodox katholiek milieu. Ja, En je mijn vader, vader ook uit een katholiek milieu. Ja. Ook ja. ja. Maar uh, kreeg je daar iets van mee? Want ze ja, deden vooral daar vooral inderdaad niet... van, van, van, van moeders zijn. Ja. Dus niet van mijn ouders. Die hadden dat eigenlijk redelijk uh, achter zich gelaten. Mijn, mijn moeder is er later wel iets meer uh, weer mee bezig gegaan. Eigenlijk zijn we daarin gelijk op een bepaalde manier gaan zoeken. Dat is ja. wel apart. Maar van, uh, toen ik echt heel jong was, van mijn grootouders nog wel. Okay. Die, uh, ja, die namen me mee naar een kerstnachtdienst. En, uh, met allemaal eigen rituelen. Van, uh, en hoe vond je dat? Um, nou ja, dan, dan, dan ga je vooral reconstrueren achteraf. Hè, van hoe was dat? Hmm. Um, en ik, ik merk wel als ik daarop terugkijk dat me dat op een bepaalde manier raakt. Ja, toch ook die diensten. En, en, maar vooral hoe mijn opa en oma, ik, die waren niet heel... Uh, extravert wat dat betreft. Maar ze spraken. je merkte gewoon als geloof of kerk te spraken kwam... Ja. hoe belangrijk dat voor ze was. En wat raakte jou dan? In die diensten bijvoorbeeld? Uh, nou, toch het idee van... Uh, er is iets meer dan dit. Hè? Uh, dat is een van de dingen waar ik persoonlijk wat, mee, wat naar heb gezocht. Uh, in, in, in mijn volwassen worden... M mijn ouders waren uh, heel bevlogen mensen... zijn heel bevlogen mensen... Maar ik had wel eens discussies met mijn vader van... Uh, nou ja, hoe zit dat in het leven en de zin van het leven? En t, mm -hmm. uh, het verhaal wat ik dan te horen kreeg was toch redelijk van... nou, uh, we leven hier één keer en we maken wat moois van. En, en dan is het klaar. Ja. En daarmee bleef ik zelf toch een beetje zitten. van uh, Oké, okay, maar waartoe doet, uh, doet al die actie er dan toe? En, en waartoe uh, leven we hier dan? Uh, en wat heeft het voor zin? Um, en iets wat mij raakte bij mijn opa en oma, en later ook gesprekken met andere mensen, was denk ik toch dat verhaal van: ja, maar het houdt hier niet op. Het leven wordt gedragen en alles wat we hier voor elkaar doen, dat heeft een hogere betekenis. En dat, ja, dat is niet zeg maar voor eventjes een keer en een zucht weer weg. Nee. Nou, want weet je, op, de, op de middelbare school had je ook een vriend hè, die, die evangelisch Christen was. Ja. En daar had je ook die discussies mee. Ja, en daar wilde ja. je ook van weten van... wat is dat nou, dat ja. geheim? Want je zocht dat ja. toch ja. op een of andere dat manier. dat is het. Ja. En lang heb ik eigenlijk, uh, nou heel, ben ik eigenlijk een beetje blijven hangen in discussies. Uh, en bestaat van, God of niet? Ja, bestaat God. En waarom dan uh, het leed op aarde. Ik bedoel, al die principiële vragen die, die mensen mij nu willen stellen... en die, die ik ook goed begrijp. Maar op een bepaalde manier een beetje hangen in de, in de vraag van... Uh, ja, is dit dan waarheid? Wat is waarheid? Sowieso vragen we ons wel eens af. En het is pas uh, ja, veel later dat ik, dat ik om, om een bepaald moment er anders naar ben gaan kijken. Ja. Nog even bij die middelbare schooltijd. Uh, die heb je doorlopen in, in Nijmegen en Rotterdam. Hè? Ja. ja. Uh, op een gegeven moment was je, uh, dan, je had je diploma. Toen ben je, nou dat doet, gebeurt wel meer, dan gaan ze een soort tussenjaar doen. En jij ging helpen, toen ik dat las, helpen in een vluchtelingenkamp in Kosovo. Ja. Dan denk ik, mijn hemeltje, ik bedoel voor iemand die net scholier af is. Dat is behoorlijk heftig. Ja. Nou goed, kijk, die crisis was daar toen voorbij. Hè? Uh, dus uh, ik kwam niet in een oorlogssituatie uh, terecht. Maar dat was wel een hele bijzondere ervaring. En mijn ouders hebben ook wel dat uh, gesteund. En me ook wel uh, gemotiveerd om dat ja. soort dingen te doen. Om even iets meer van de wereld te zien. En daar ben ik ze ook wel dankbaar voor. Maar ik vond het een je zit hele... midden in de problematiek van de Balkan, in ja. feite. Ja. ja. De misère. Ja. ja. Wat heeft dat met je gedaan? Nou, een paar dingen. Het heeft me stilgezet bij hoe goed wij het hier hebben... en hoe slecht sommige mensen het kunnen hebben. En dat is in Europa dus blijkbaar al. Soms ook nog veel dichter bij huis. Wat het ook met mij heeft gedaan, was dat ik merkte... dat ik daar toch wel moeilijk iets kon betekenen. Ik werkte veel met kinderen en gehandicapten. Hij deed als vrijwilliger een hoop werk daar was me niet geschold, hij kon geen huizen bouwen en, en dat soort dingen nou. meer. Um, en de, daar liep ik wat tegenop. Dus ik, ik kwam wel terug naar Nederland met het gevoel van... Uh, ik zou het zo mooi vinden om hier praktisch in de samenleving ook wat te kunnen betekenen. Maar je had dus het idee dat je eigenlijk weinig kon doen voor die mensen. Ja. Maar je was er toch op dat moment ja, daar. Ja, ja. dus het, het, het er zijn, dat, dat zie ik als de waarde. En uh, ik, ik, je kreeg dat ook terug uit die contacten, van dat dat gewaardeerd werd. Hè? Dat iemand naar hen omzag in Indeed. die hele moeilijke situatie. Maar toch nam ik daar wel iets van mee naar Nederland. Van zoeken naar een manier om, om, om, om wel praktisch voor mensen bezig te zijn. Kreeg je daar ook nog iets mee van geloofsvragen? Dat je daar in die misère zat, dat je dan... Uh, ja, heeft dit iets met God te maken? Nee, dat is niet een periode waarmee ik er in het bijzonder bezig ben geweest. Dus dat liep eigenlijk die hele tijd uh, wel een beetje door. Door, ja. ja. Um, je ging geschiedenis studeren aan de VU. Ja. Aan de Keurige VU. Um, waarom eigenlijk? Waarom geschiedenis? Omdat het moest van mijn oom Jos. <laughs> ja, oké. Okay. Jos Pallem, ja. uh, journalist van uh, OVT. En uh, nou, dat, hij heeft me wel geïnspireerd om dat vak op te pakken. Uh, ook omdat ik aan het zoeken was van, van wat moet ik doen. Uh, achteraf uh, vraag je af van, ik zeg net, ik wilde praktisch bezig zijn, was dat mm -hmm. het meest praktisch? Maar het is wel een hele vormende studie. hè? Dus waarmee je kijkt van hoe zijn we eigenlijk gekomen, waar we gekomen zijn en waar willen we naartoe. En uh, ja. Hij heeft ook later een boek geschreven over uh, de katholieke kerk, hè? de moederkerk. Ja, de moederkerk en dat ging eigenlijk over mijn, uh, laten we zeggen de geschiedenis van mijn ja, opa en ja. ja Dus wat dat betreft een heel betrokken familie kom je uit. Ja. De palmen. Ja, <laughs> Van zeker. die kant ja. Um, Nou ja, je ontmoette daar uh, je vrouw hè? Je Toekomstige vrouw? Nee, had die heb staan. ik in Rotterdam ontmoet. Want die studeerde in Rotterdam, ik, ik in Amsterdam. Uh, hoe, hoe ging dat? Ik bedoel, uh, zij was uh, een overtuigd christen, om het zo maar even te zeggen. Uit uh, geformeerde bondsmilieu, dat is vrij orthodox. Ja. Uh, en een beetje een jongen die zoekend was. Uh, hoe kwamen jullie zo bij elkaar? Nou, heel simpel, wij uh, hebben elkaar ontmoet in een studentenhuis waar we allebei kwamen te wonen. We wonen ik denk met een stuk of vijf, zes mensen woonden we daar. En uh, we kruisten onze wegen, of onze wegen, wegen kruisten elkaar. Uh, ja, en op een bepaald moment dacht ik... Uh, deze dame, die, uh, die vind ik wel interessant. Wat uh -huh. <laughs> uh, nou ja, trok je vooral aan in uh, Dat is een goede vraag. Een bepaalde... Uh, het is een, uh, ik, heb, ik heb een hele mooie vrouw, dus dat in de eerste plaats. Dat, dat me ook maar eens op de radio gezegd zijn. Maar het is ook een, een hele uh, intelligente en, en uh, rustige vrouw. Iemand met een bepaalde. Uh, ja, die zeg maar om, op een soort weloverwogen manier. rustig door het leven gaat, maar wel ook doorleeft. Ja. En het feit dat zij gelovig was, boeide jou dat ook erg? Zo van: hé, hey, misschien iemand die, die het antwoord al gevonden heeft. Nou, ik, ik denk niet dat dat in onze ontmoeting. maar je weet wel no je weet nooit. Hè? je weet nooit welke. Hmm. Wonderen weg de heer, met je loopt en dit soort dingen. Dus misschien onbewust heeft dat een rol gespeeld. Maar ik ben me er niet bewust van. Nee. Nee, want toen was je nog echt zoekende. Want ja. jullie gingen trouwen. Ja. Um, een paar jaar later. Hè? Ja, dus, een paar jaar ja. later. Ja, natuurlijk. Ja, je mag ja. wel even wat tussenkweten. Ja. <laughs> um, jullie gingen trouwen. Maar toen werd er gezegd, in de kerk trouwen. En wat zei Wouter toen? Nou ja, dat is nog niet zozeer mijn keuze geweest. Hè? Maar ik ben wel uh, duidelijk geweest op een bepaald moment. Van, nou, je, je merkt toch uh, uh, als iemand overtuigd gelovig is en, en je gaat een relatie aan, en je gelooft niet, dan geeft dat een bepaalde spanning van vragen ja. van hoe ga je dat samen oppakken. Dus we hebben we over gesproken. En, en dat, ja, ik, ik was aan het nadenken van hoe sta ik in dat geloof, en op een bepaald moment heb ik gezegd, nou laat ik maar duidelijk zijn. Ik geloof gewoon niet. Hè? Dus uh, laten we die, die duidelijkheid ook maar voor elkaar scheppen, dan weten we wat we aan elkaar hebben. En een beetje dat van ja, daar zul je het mee moeten doen. Ja. En zo zijn we dus ook niet voor de kerk getrouwd. Want uh, we zijn voor een gegeven meer de kerk getrouwd, waar het uh, gebruikelijk is van als je je ja-woord ook voor God geeft. Ja, dan moet je wel daar geloof aan hechten. Maar anders is dat alleen maar een, een leeg uh, symbool. Ja. Maar ik heb begrepen dat jij niet echt wilde kiezen voor het geloof. op dat moment, omdat het dan leek alsof je het voor je vrouw alleen maar deed. Ja, maar ik was er ook wat dat betreft. Ik, ik, ik was er ook nog niet, ik was er niet aan toe. Ik was er niet uit. Nee. En op een, gegeven, op een gegeven moment wel. Jullie waren getrouwd. En op een, op een goede dag zei je tegen je vrouw... ik wil gedoopt worden. Ja. ja. Zomaar. Ja, die was bijzonder verrast. Ja, dat was apart. Ik, ik merkte dus een tijd aan het zoeken geweest... en heel veel met vragen bezig geweest. Uh, zoals ik net zei, wat is waarheid? Mm -hmm. En op een bepaald moment merkte ik toch... Uh, en, en dat klinkt misschien vroom, maar het, zo heb ik het uh, beleefd... en zo beleef ik het nog steeds. Uh, Jezus Christus was een, een, een persoon geworden die aanwezig was in mijn leven. Uh, die uh, me rust gaf als ik onrustig was. Die me troostte als ik verdrietig was, als ik me tot hem wende. En dat ging ik de, als vanzelf, omdat ik daar toch een tijd mee bezig was geweest. Het doen, en, en merkte ik dat. En ik was bezig met die vraag... Uh, hè, dat, wat dat, is, dat klinkt wat... misschien voor de luisteraars ja? heel erg van... Ja, Jezus Christus was aanwezig voor mij... Ja. Zo, zo concreet echt? Hoe, hoe moet ik dat Zo voorstellen? concreet als, als dat ik merkte... Uh, kijk, ik ben op een uitdagende vraag van een vriend wel eens... heb ik wel eens een gebed gedaan. Die zei, nou, van, je kunt blijven zoeken, maar misschien... Mm. als je het echt een kans geeft... Uh, bid dan eens, probeer dat eens. Uh, en dat heb ik wel eens geprobeerd. En uh, nou, ook een tijd niet. En, maar op een bepaald moment merkte ik toch van... Nou, dat ik had de, de, de behoefte om dat toch te gaan doen. En als ik dat deed, ervoer ik... En dat is moeilijk om uit te drukken, denk ik. Maar ervoor ik... Uh, nou, dat ik tot iemand sprak. En dat, dat die iemand er ook voor mij was. En dat was Jezus? Ja. Het ja. is wel heel bijzonder dat je dat zo... Is, is dat een bekeringsmoment? Zo van nou, een soort Paulus? of zo. Ja, een moment vind ik moeilijk aan te wijzen. Maar wel een, een moment dat ik op een gegeven moment dacht... Ja, ik kan blijven zoeken naar dat wat is waarheid. Maar uh, die, die waarheid heeft zich aan mij geopenbaard. En uh, ook een... Ja, een gevoel van rust daarin. van uh, Ik wil die sprong in het diepe maken. Ik wil me geven. Uh, ik wil je Jezus navolgen, zoals dat dan uh, mm -hmm. genoemd wordt. Uh, en dat was wel een moment dat ik dacht, uh, ik ben er klaar voor. Eigenlijk is alles waar ik mee bezig ben, zijn smoesjes... om die mooie stap te gaan zetten. En daar heb ik eigenlijk sinds die dag geen moment aan gaan twijfelen. Is dat een goede keuze nou, geweest? Dus een jongen uit een SP-nest die bij een vrijgemaakte geïnformeerde kerk gaat... Ja, daar kwamen wij terecht. ...laat, ja. laat dopen. Ja. Ook zelfs um, onderdompeling, wat daar helemaal niet gewoon is. Hè, want het is ja. gewoon kinderdoop. Ja. Uh, onderdompeling is heel erg evangelisch, hè, baptistisch bijna. Vonden ze dat meteen goed? Ja. Ja. Nee, dit is een, een, een prachtige gemeente waar ik lid ben geworden. Dat was ook een zeg maar, warm bad, om even in de metaforen te blijven... <laughs> um, maar ik heb dat de, he, je bent dan bij je ouderlingen zoals dat heette die de gemeente leiden en ik vroeg dat van ik zou dat mooi vinden. Het was voor mij ook ik, ik ben in mijn leven best wat uh, bezig geweest met die vraag de zin van het leven ook mm -hmm. uh, he, de dood hoe zit het daarmee eindigt het leven dat vond ik af en toe ook wel een confronterende gedachte ja, uh, ja. en in de Bijbel staat op een bepaald moment uh, je mag uh, he, je gaat met Christus onder en de dood eigenlijk in maar die overwin je met Hem en en, en dat die symboliek die sprak mij zo erg aan. Dat zit in dat die vond... onderdompeling. Ja, ja dat ja. vond ik heel mooi. Ja, en toen was je christen. En uh, uh, ja, wat dan? Ik bedoel, het Revivatorische Dagblad... heeft dat uh, in een interview met jou heel mooi opgeschreven. God leidde het leven van Wouter op een wonderbaarlijke manier. Mm. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Nee, want als ik, als ik, als ik terugkijk, de, de manier... We noemen nu al een paar momenten... opa's en oma's, vrienden, een partner... Contacten. Ja. Uh, ja. Ik zie daarin, met terugwerkende kracht, een hele geduldige schepper... die een hele lange weg met me liep. Oké. Okay. Hoe lang were you willing to go before you return? Punchline, left the punchline, feeding us all. Stone. Ja, dit is uh, jouw keuze, dit liedje. Uh, deze song, zou ik bijna zeggen. Een beetje oneerbiedig. Waarom dit, uh, dit nummer? Ja, dit is uh, José González, als ik het goed zeg. Een zweet, geloof ik, met een Argentijnse achtergrond. Uh, maar ik vind het gewoon mooi om ik, ik vind het... Uh, de muziek heeft wat in de... Zeg maar, de manier waarop hij zingt, wat melancholisch. Uh, maar tegelijkertijd zit er een lekkere groove, een lekker ritme onder. En dat, die, dat contrast vind ik wel mooi. En de heerlijk de zo midden in de nacht. Ja. Prima. Ja. Radio 1, Casaluna. Wilfred Scholten. Met vanavond als gast uh, Wouter Beekers, directeur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. Het heeft nog een mooie naam, uh, de Groen van Prinseren Stichting. Zeker, zeker. En voor even, voor even kort voor de luisteraars die niet weten wie Groen van Prinseren was. Nou, laten we zeggen, de, degene die de hele christelijke politieke richting is begonnen ooit in de 19e eeuw. Oké, okay. ja. Um, voordat we daaraan over gaan praten. Je werkte tot voor kort bij de Vrije Universiteit... bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Protestantisme. Daar hadden we ja. het al eventjes over als onderzoeker. Waarom solliciteerde je op de functie van directeur van het Wetenschappelijk Instituut... toen je dit in de krant zag staan? Ja, uh, nou, ik heb een, een kleine tien jaar gewerkt bij de VU... bij dat prachtige instituut hè, waar wij elkaar uh -huh. ook ooit tegenkwamen... Uh, wat, leg even heel kort uit wat, wat, wat, wat het precies was, het documentatiecentrum. Nou, dat is eigenlijk de plek waar, waar, de belangrijkste plek waar de archieven van protestants Nederland worden bewaard. Je hebt zelf een mooie studie geschreven aan Baren Biesheuvel. een premier, uh, geïnformeerde premier, na de oorlog. Uh, uh, Zo'n archief ligt daar dan. Hè? Zo kwam jij daar. Uh, en zo is het een plek waar heel veel mensen onderzoek komen doen en mm -hmm. het is een plek waar heel veel onderzoek gebeurt. Ja. En met beide dingen was ik bezig. En uh, ik vond dat een hele uh, mooie omgeving, een heel fijn team. Um, maar ik was ook altijd aan het zoeken, en dat is denk ik het politieke engagement van mijn ouders. Ja. Van hoe vertalen we dit nou praktisch? Dus ik, ik gebruikte ook graag gelegenheid als ik eens een mening had. En ik kon het onderbouwen, laten we zeggen, vanuit het onderzoek. Mm -hmm. um, het is een beetje te veel ivoren -ivo eigenlijk. Nou ja, kijk, ik vind het heel belangrijk dat het er is. Uh, en ik waardeer dat ook heel erg nieuw vanuit de plek waar ik zit, van de, van dat je daar kunt kijken. Van hoe, hoe is er in het verleden naar dingen toegekeken? Maar persoonlijk uh, had ik sterk uh, een drang om dat allemaal wat praktischer te maken. Ja. Waarom ga je dan niet? Uh, waarom solliciteert je niet voor Kamerlid of zo? Dat kan vaak ook hè, bij heel veel politieke partijen. Ja. Nou, ik ben al jong zat voor zo'n functie, vind ik. Ja. Nee, maar goed. Nee, maar weet je wat mij wat hier... Dat is echt praktisch, natuurlijk. Ja, nee, maar wat, ja dat, is, dat is waar. Maar wat ik, ik merk, ik ben uh, ook wel goed op mijn plek. Op, uh, in het denkwerk, laat me maar zeggen. In, het, in het, nou, het doen van studies, maar dat mm -hmm. wel weer praktisch proberen te vertalen. En het mooie aan, aan, die, aan, aan deze plek, waar ik nu mag zitten... is dat je dat inderdaad kunt combineren. Bezinning, maar ook denken van... hoe zou je dat kunnen vertalen in praktisch uh, politiek beleid. Je was als uh, nieuwkomer, als christen, uh, was je ook lid geworden van het CDA. Vonden ze dat uh, geen bezwaar bij de ChristenUnie? Ja, daar hebben we natuurlijk wel over gesproken. Kijk, toen ik uh, it, ongeveer rondom de periode dat ik tot geloof kwam... Ik was, was ik ook bezig met, nou, uh, hoe, hoe sta ik nou in het leven? Hè? Ik had eigenlijk al uh, de SP een beetje achter me gelaten, de keuzes. Mm -hmm. Dus ik was aan het zoeken naar bij welke politieke stroming voelde, voelde ik me dan verwant. En, en bij het Historisch Documentatiecentrum voor Nederlands Protestantisme... waar ik werkte, maakte ik ook kennis met die christelijk sociale traditie. En die, ja, die sprak me aan, dat vond ik mooi. Ja. Uh, en en to, daarna heb ik eigenlijk gezocht van... nou, waar zou ik nou een mooie plek kunnen hebben om, uh, om me daarvoor in te zetten? In de eerste instantie is dat CDA geworden... Uh, nou, je was niet zomaar slapend lid of zo, want jij hebt ja. je echt bemoeid. Uh, de NRC zei het al, je blies bijna het CDA op. Ja. Want je was fel tegen de gedoogconstructie uh, van de PVV in dat kabinet. Hè? Ja. Maar ik was op dat moment slapend lid, maar dat kwam gewoon toch wel heel diep van binnen. Kijk, me, waarom ik me aangetrokken voel, uh, voelde en voel tot die christelijk-sociale politiek... dat heeft te maken met een eigen manier van kijken van uh, nou een evenwicht tussen wat kun je als overheid doen... en wat als samenleving. Mm -hmm. Maar ook, hoe uh, bied je vrijheid in zo'n samenleving? Hoe bied je ruimte voor geloof? Ge uh, ruimte voor mensen om zichzelf helemaal te kunnen zijn. Dus ook om hun geloof niet achter de voordeur te, te, te houden. Ja. En dat geldt voor christenen, maar dat geldt net zo goed... voor, voor niet-gelovigen, voor moslims. En toen die samenwerking werd aangegaan met de PVV... Uh, of dreigde uh, te, tot stand te komen... dat ging zo erg tegen die waarde in... Dat ik dacht van, nou ja, dit, dit, dat, dat klopt niet. Nee, jij hebt het een beetje afgedwongen, ook dat congres. Want je begon met een uh, petitionement, een manifest. Uh, nou ja, daar schokken ze zich een hoedje van in, bij het CDA. En je kreeg heel veel contact ook met de dissidenten, Koppeljan en VJ. Um, dat, dat is misgegaan, dat weten we allemaal. Uh, hoe, hoe stond je daarin? Ik bedoel, had je toen al iets van, nou ja, dit is mijn CDA dus niet meer, want het lukt niet wat ik, wat ik doe nu? probeer het tegen te houden en het gaat toch allemaal door. Ja, ja. Um, nou, dat deed me wel pijn dat het zo doorging. Maar wat me ook pijn deed is dat we toen heel erg in die discussie bleven hangen. Daar niet uitkwamen, want je hoopt dat je dat, dat, dat je verder brengt. Mm -hmm. Maar wat me eigenlijk, uh, wat ik nog moeilijker vond was de periode daarna... waarin dat maar doorbleef gaan, die discussie. Hè, je, uh, het CDA bleef hangen in die kampen. En ik ook merkte van ja, dat ik, ik kom ik bedoel, daar ook Na de niet val goed. van het kabinet? Nou, maar ook tijdens het kabinet. In mm het -hmm. wel eens niet eens. Hadden we dit wel moeten doen, hadden we dit niet moeten doen? Wie ja. heeft gelijk gehad? Um, en ik hoop eigenlijk nog steeds dat CDA de, daaruit zal komen. Maar ik zie de partij nog steeds wel worstelen. Ik heb op een bepaald moment gezegd... Nou, ik zie hier voor mezelf geen relevante plek meer. Dus dat kwam allemaal tegelijkertijd met dat je... Ja. Die advertentie ook zag van de ChristenUnie. Ja, en ik was vanuit mijn werken ook wel bezig met, met andere partijen. En ik, ik heb wel een aantal keer mogen samenwerken met mijn voorganger. Geert-Jan Segers, nu Kamerlid. Mm -hmm. um, en dat was op een hele leuke manier. En, en nou ja, dat, dat heeft me ook wel verrast. Hoe mensen bij de ChristenUnie heel open stonden. Um, en ook op het moment dat ik zei van, nou, ik, ben, ik ben lid van het CDA. Nou, maar het gaat ons om de ideeën. He, kom erbij, denk mee. Uh, dus een hele open sfeer. En dat sprak me erg aan. Ja, wat je denkt van nou ja, daar zijn ze toch een beetje wat krampachtiger in. Van, uh, hè, uh, moeten we nou iemand hebben van dat uh, vrijzinnige CDA? Ja, ja nee, maar dus vermoed je dan misschien. Hè? Ja. Nee, ik, ik denk dat ik het misschien ook wel heb verondersteld. Maar de, in ieder geval. Heb je je bekeringsgeschiedenis ook verteld meteen in het sollicitaties? In het sollicitatiegesprek. Ja. Oh, toen heb ik, vast, toen okay. heb ik vast het hele verhaal verteld. Ja, ja, ja. Nou, dat, dat maakt natuurlijk indruk. Um, nog heel even over het CDA. Willem Aantjes. Die, die, die, die heb ik laatst voor het programma Altijd Wat. Waar ik bij werk ook. Gesproken over de laatste verkiezingsledenlaag. En toen zei hij. De kiezer vertrouwt het CDA niet meer. Dat is het probleem op dit moment. Ja. Want, want Ze weten niet meer wat ze de volgende keer gaan doen. Is dat zo? Heb jij dat ook misschien wel? Uh, misschien wel, ja. En ik hoop, ik hoop dat ze wat dat betreft daaruit komen. En, en, en een duidelijke koers vinden die, uh, ja, waar, waarin ze ook weer betrouwbaar blijken. Ja. Je bent nu sinds uh, februari werkzaam voor de ChristenUnie. Op het uh, kantoor in Amersfoort. Hoeveel mensen werken daar eigenlijk bij dit instituut? Het wetenschappelijk instituut? Uh, daar werken we met vijf vaste krachten. Ja. Toch vijf mensen? Ja. Ja, wij, het, het is vrij groot voor ja. zo'n instituut. En dat komt omdat wij dat kunnen we ons veroorloven omdat we een ontzettende trouwe achterban hebben. En mensen die ons... WI's krijgen overheidssubsidie ja. voor een deel. Maar wij hebben ontzettend veel mensen die ons gewoon persoonlijk steunen daarnaast. Een paar duizend. Zo. Ja. En, en uh, ja, je kan het nu een beetje vergelijken, na een half jaar ongeveer. Hè. Wat is nu het grootste verschil dat je voelt tussen het CDA en de ChristenUnie? Um, nou, als ik kijk naar de Christenunie, is dat uh, dat, dat een, een uh, dat is echt een beweging van Christenen die elkaar hebben gevonden in een gedeelde overtuiging, Een gedeelde passie, mm -hmm. um, en die dus ook niet steeds hoeft te discussiëren over de vraag van waarom zijn we precies samen. Uh, waar willen we naartoe? Natuurlijk zijn er ook discussiepunten, um, maar. Je zal toch ook stromingen hebben, de ene is wat... Ja, maar de, het, voor mijn gevoel, in mijn beleving, is er een duidelijker fundament. Van hier willen we naartoe. En uh, dat geeft de partij ook kracht. En, ik, en... Ik, ik merk dat ik daar ook wel, wel bij gedij. Ja? Ja. Je, je hebt wel eens gezegd, van het, binnen het CDA, uh, daar worstelen ze meer met de zee. Dat is meer lastig. Nou ja, daar... is, dat, is dat niet een beetje overdreven? Ja... Ik weet niet. Zo heb ik het toen ervaren. Die discussies over... H-C. Uh, is dat een C van christelijk of compromis... of uh, uh, ja. conservatief... Of, of, of wat dan ook. En bij de ChristenUnie is het... in ieder geval helder. We staan in een christelijk sociale... traditie met een aantal uitgangspunten... Uh, die we met elkaar onderschrijven. En dan heb je in de uitwerking nog wel eens wat discussies. Maar de waardering voor die traditie... en dat je daarop wil staan... dat vind ik een heel stevig uh, en fijn fundament. En kun je ook elkaar echt direct aanspreken op, op, op... jij bent christen, ik ben christen, dus... Uh, spreek je daar ook in de politieke praktijk met elkaar over? Ja, ja natuurlijk. En, en dat is ook... Het, wij hebben momenten dat we met elkaar beginnen, even met een gebed. en zo, dat, dat geeft wel een stukje diepgang, nee, denk dat, ik. dat is bij het CDA niet zo. Uh, nou ja, ik kan er niet voor spreken, want ik heb op dat niveau nooit meegedraaid. Maar ik denk dat het wel anders is bij het CDA. Ja. En dat geeft wel een, een soort basis van, van vertrouwen... maar ook inderdaad dat je elkaar op een bepaald niveau kunt aanspreken, ja. Een vraag die me al heel lang bezighoudt. Um, CDA hebben de laatste verkiezingen maar liefst 20 zetels verloren. Maar dan zie je dat de ChristenUnie ook een zetel verloren En dan denk ik van, waarom zijn al die teleurgestelde CDA-kiezers... waarom gaan die niet naar de ChristenUnie? Ja. De ChristenUnie heeft even veel zetels uh, gehouden, gelukkig. V vijf zetels. Ja, oké. Okay, ja, we stonden toen op verlies, maar het is net goed gegaan. Ja. Maar ja, je denkt 20 zetels verlies, daar moeten ze toch minstens twee, drie, vier uh, van, van, van, van pakken. Waarom lukt dat niet? Ja. Ja, dat is een goede vraag. En daar denk ik ook over na nu. Dus echt een vraag ook wel, uh, waar wij uh, mee bezig zijn. En ik zou het... Uh, denk me, ik, ik gun het CDA, ja, ja. ik een wetenschappelijk instituut. zeker. Maar ik gun het CDA van harte dat, dat ze ook die kiezers weer aan zich weten binden. Maar wat ik wel interessant vind uit onderzoek... is dat toen het CDA een klapper maakte van 40 naar 20 zetels... dat toen bleek dat uh, de helft van die verliezen... Mm -hmm. het waren mensen die gingen regelmatig naar de kerk. Dus die hebben echt iets met die C wel. Ja. Um, nou, ik hoop dat die mensen toch op de, op de een of andere manier... dat we die weten te, te winnen voor de christelijke sociale politiek nog steeds. Want die gaan naar uh, niet-christelijke partijen dan, ja. blijkbaar. Ja, of stemmen niet. Die, over, die overstap is dan blijkbaar heel makkelijk. Ja, ja. En dan maak je wel eens, Jij was een keer gezegd van... ik snap niet dat een christen op, op GroenLinks kan stemmen, hè? Nou, ik, ik heb wel... Uh, ik, ik ken ze natuurlijk persoonlijk ook veel. In mijn eigen kerk waar ik om spreek ik die mensen ook... Uh, en ik vind natuurlijk iedereen, eh, iedereen heeft het recht om een eigen afweging te maken in die dingen. Um, maar wat ik me wel eens afvraag is, van, wat weet je er allemaal precies in mee? Hè? En ik snap dat mensen bijvoorbeeld zeggen op een bepaald moment... nou, duurzaamheid is voor mij belangrijk. En, en dat wil ik even volop in de picture zetten. Dat nou, is een punt waar wij als partij ook veel mee bezig zijn. Maar ik vraag me dan af... Nou ja, bijvoorbeeld weet je mee de manier waarop gekeken wordt... naar de ruimte voor geloven in de samenleving. Ben, zijn mensen goed geïnformeerd, dat vraag ik me wel eens af. Dus ik zie wat dat betreft ook wel een rol in het blijvende gesprek. Ja. Nog even over, over die zetels die niet naar de ChristenUnie gaan hè, van het CDA. Heeft het misschien ook te maken met... met, met toch uh, jullie op sociaal-economisch terrein... zijn jullie vrij uh, progressief, uh, sociaal, uh, maar juist... Op medisch-ethische zaken, homoseksualiteit, zul jullie erg behoudend. En voor moderne christenen is dat misschien een stap te ver. Ja, ja zou kunnen. En uh, kijk, ik zou het mooi vinden als juist uh, dit soort mensen. Die, die zich gewoon tot de christenen niet aangetrokken voelen. Uh, daarin uh, toch mee kunnen gaan. Maar blijft dat niet een hobbel dan? Kun, kun je daar ook ideologisch iets. Nog, is daar beweging nog in? Nou, dat, het, het onderwerp van homoseksualiteit is iets waar wij eh, als, als partij ook wel zoekende zijn. Dat merk je. Hè? Mensen kijken daarin binnen mm -hmm. de kerken ook op allerlei verschillende manieren naar. Ja. Uh, dat doet soms wel pijn hè, op het moment dat je verdeeldheid merkt. Maar dat betreft ook uh, homoseksuele gelovigen. Die, die staan er ook vaak op een andere manier in. Dus wij zijn daar aan het zoeken. Uh, daar is wel en... debat intern over. Nee, daar zijn, daar zijn gesprekken over. En, en ik kan me ook nog wel eens voorstellen... Dat, we, dat is nu niet iets wat we oppakken als WI... maar in de toekomst misschien ook wel iets waar wij, mm -hmm. waar wij mee bezig gaan. Um, maar het is denk ik iets waar we als partij... op een integere manier uit moeten zien uh, te komen. En uh, ja, als dat een drempel is, dan, dan, dan zij het zo. Ik denk dat het belangrijk is dat we daar zelf op een, uh, op een goede manier uitkomen. Ja, want jullie denk, willen geen machtspartij worden als het CDA ooit was... Uh, dan maar een kleine Gideonsbende of zo. Ja, nou, ik sta er persoonlijk wel zo in, ja. Dat ik denk, ik zie de, de kracht van de ChristenUnie... zit echt in die beweging. Mensen die weten wat ze willen, die, die eenzelfde fundament hebben. En wat je ook ziet in, het, in, het huidige, in de huidige politieke constellatie... Mm -hmm. uh, dat je daarin echt het verschil kan maken ook. Ja. Met je vijf zetels in de Tweede Kamer, twee in de eerste. Maar wat is jullie potentie uiteindelijk? Ik bedoel, uh, ChristenUnie, tien, twaalf zetels... Uh, is dat haalbaar? Vast. Ja, ik, ik, kijk, ik, ik vind als het. Dus die electorale uh, ge, boekwerk heb je nog niet uh, opgeslagen als directeur. Ja, nou, ik vind het om eerlijk te zijn, uh, ik hou me daar niet zo heel veel mee bezig. Ik vind nee, het interessant. Bij je, bij je functie dan? Nou, ik vind het interessant om met de inhoud bezig te zijn. Te kijken wat, uh, wat voor inbreng kunnen wij hebben in de politiek op inhoud. En ik geloof uh, dat via de, die inhoud uh, mensen toch wel aan gaan haken. Uh, en dan de vraag, ja, waar belandt uiteindelijk? dat uiteindelijk? Dat is ook maar gewoon afwachten. Oké, okay, de inhoud. Uh, laten we daar eens even... Uh, je zit nu een paar maanden daar. Heb je iets van dat je zegt... nou, die discussie wil ik de komende tijd gaan voeren binnen de partij? Of, of, of er komt een rapport over, daar zijn we aan het over studeren. Een belangrijk thema. Ja. Nou, dat we nu allemaal op zitten te wachten eigenlijk. Ja. <laughs> Er zijn eigenlijk twee thema's. Maar die, wat ik interessant vind aan, mijn, uh, aan, de, aan de plek die ik heb... is dat ik niet zozeer met partijinterne discussies bezig ben. Want dat, ja, hoe interessant is dat? Ik ben vooral be bezig met twee dingen die ik al noemde... die ja. me boeiden in die christelijk-sociale politiek. En dat is, hoe vinden we een gezonde verhouding... tussen wat de overheid moet doen en wat laten we zeggen, wij als burgers moeten doen? Dat is één. En twee, hoe gaan we toch om met... Uh, naar nou, al die verschillende overtuigingen in onze samenleving... en hoe geven we daar maximaal ruimte aan, maximaal vrijheid. Mm -hmm. Ook aan verschillen. Dus ja. die twee thema's. Oké, okay, laten we even op die overheid. En ja? die, want je hebt wel eens iets over, over, kwam ik tegen ergens bij de voorbereiding... Um, overheid, actief burgerschap, hè? Ja. daar heb je het over. Van Eigenlijk, wat kan je overlaten aan, aan, de, aan de actieve burger? Ja. Dat is dus een hele praktische discussie. Alleen, en dat speelt zeker in deze bezuinigingsronde. Want eigenlijk wil het kabinet wel, volgens mij, bijna alles overlaten aan de, aan de overheid. Ja. Als we maar voldoen aan de norm van Brussel. Maar wat, hoe sta jij daarin? Wat kan een burger allemaal? Ja, nou, dat, ook dat is denk ik een, een hele spannende zoektocht die we aangaan. En ik denk het uitgangspunt moet niet zijn van we gooien dingen over de schutting. En, en laat mensen het maar uitzoeken. Ik denk waar we naar zoeken. Of waar we naar zouden moeten zoeken is meer ruimte voor mensen om dingen zelf op te pakken. Mm -hmm. Waar we merken van in de 20e eeuw hebben we een verzorgingsstaat opgebouwd. En dat is ook een heel goed iets hè, wat heel veel goeds heeft gebracht. Maar wat ook de ruimte voor mensen heel erg heeft beperkt om naar elkaar om te zien. En wat je ziet in de praktijk is als je als professionals, als je als overheid een, een stapje terug doet. Dat burgers het, het, het, het ja. vaak zelf oppakken. Mag ik dan even een voorbeeld noemen? Yes. Dat, dat, dat yes. las ik gisteren in de krant. In de volksstand heb ik uitgescheurd. Zwemmen zonder gemeentegeld. In Loppersum uh, moeten ze bezuinigen. En dan hebben ze een prachtig bad. Dat gaat... Uh, nou, dat, dat moet dicht eigenlijk. Vrijwilligers runnen het nu. Maar dan denk ik, is dit nu... Dit is toch per, per definitie een overheidstaak. Een ja, zwembad ja. in een dorp. Dat Sociale binding, weet ik allemaal niet. Dat hou je toch open... Maar bedoel je dit dan? Dit kunnen burgers wel oppakken? Nou, kijk, ik, ik vind dat dus een, een, een, een spannende zoeken. Waar ligt precies die grens? Hè? Ik denk, de, de, we zijn het eens over een paar kerntaken van de overheid, laten we zeggen. Zorg voor veiligheid bijvoorbeeld. Ja. Zorg voor een bepaald niveau in sociale zekerheid. Zorg enzovoort. Uh, onderwijs, ook zo'n heel belangrijk iets. Uh, maar... De, op het moment, kijk, dit is een geval, dan wordt er bezuinigd. Dat is wel een andere ja. aanvliegroute. Het gebeurt ook heel vaak dat burgers zelf initiatieven nemen. Hè. Je, hebt, je hebt een voorbeeld van mensen die zelf met elkaar een kinderopvang zijn gestart. Doen het allemaal als vrijwilligers. En hoe we het dan nu in Nederland hebben geregeld, is dat we zeggen uh, dat mag niet. Want dat is iets wat professionals moeten doen. Ja, Allerlei voorschriften komen ja, er dan. Maar zelfs sterker nog, we zeggen echt letterlijk uh, een Kinderopvang mag niet gerund worden door alleen maar vrijwilligers, er moeten betaalde kracht op. Ja, dan denk ik, dat is, dat is zotheid. En daar moeten we naar, naar een verandering uh, Ja, maar te komen. er komt wel, wel steeds zelfvoorziening. Hè? Een vriend van me die zit, uh, die, die is deelnemer aan een, uh, een windmolen. Yeah. Uh, die heeft op een appje, en dan kan hij precies zien hoeveel zijn windmolen dan ja. die dag heeft gedraaid. Ja. En die heeft er nu al niet meer nodig. Dus ja, is dat, dat een is beetje het... de toekomst? Gaan we daarheen? Nou, ik denk dat we naar een nieuw evenwicht uh, gaan. En dat wordt wel, ik, ik heb ergens een keer de term gelezen, nieuwe gemeenschapswerk. Dus dat betekent, dat we doen wel van allerlei dingen samen. En ik denk dat de overheid ook een rol in heeft. Hm? Maar dat de overheid iets terughoudender gaat zijn in te zeggen, we doen het allemaal wel voor u. Maar ook veel meer ruimte gaat laten van, nou, neem zelf initiatieven. Ga zelf aan de slag met een zwembad of een kinderopvang of een speeltuin. Maar wel nog steeds er zijn als een fundament in de samenleving. Zorg voor veiligheid. Enzovoort. Maar er zit wel een visie achter van de overheid. En, en bij dit kabinet heb ik niet het idee dat er met visie wordt bezuinigd. Ja, en dat is mijn grote probleem ook wel uh, bij dit kabinet. En, en, en, en dat er nu zo enorm wordt bezuinigd. komt heel veel op mensen af. En dan moeten mensen denk ik ook wel uh, weten waar ze aan toe zijn. En uh, de, nou ja, de, in heel veel discussies gaat het uh, kabinet op en Bijvoorbeeld mantelzorg. van Rijn zegt dan van... nou, uh, mensen moeten meer voor een voor buurman gaan zorgen. En voor hun ouders, en weet ik allemaal niet. Ja. Maar nou, je hebt een druk gezien, jij, hebt drie ja. kinderen, die kleine ja. kinderen. Van 0 tot 5, ja. uh, een vrouw die werkt. Ga jij je zieke buurman nog helpen? En je ouders straks die hulpbeloehoevend zijn? Dat kan toch allemaal niet? Nee, maar daar moeten we dus denk ik heel voorzichtig zoeken. Maar daar hebben we inderdaad een hele duidelijke visie nodig van de overheid. En uh, van waar willen we precies naartoe? Maar tegelijkertijd denk ik, dit is een heel spannend thema. Mm -hmm. uh, ik heb een, een hele lieve oude buurvrouw gehad. Uh, niet zo lang geleden overleden. Uh, een, een hele... Uh, aardige buurvrouw, met, waarmee ik vaak uh, waarbij ik vaak langs kwam. Op, op de koffie kreeg ik altijd chocomel. Is, <laughs> he, he, ja. En ik bood er wel eens aan, dan was het glad buiten, van joh, zal ik eens een keer een boodschap voor je doen? Maar dat hoefde dan allemaal niet, want he, we hebben professionele zorg, we hebben thuiszorg. En dan denk ik, dan zitten professionals, gewoon burgers, die elkaar ook kunnen aanbieden van joh, ja. zal ik eens wat voor je doen? Dat kan elkaar ook in de weg zitten. Dus daar zoeken we naar meer ruimte. Oké, okay, je zoekt voor meer ruimte. Uh, maar straks komt het kabinet wel uh, bij de ChristenUnie uh, aankloppen. Hè? Want in de ja. Eerste Kamer hebben ze geen meerderheid. Dat hebben ze een beetje over het hoofd mm -hmm. gezien. Ja. Uh, jullie hebben al het woonakkoord uh, gesloten. Uh, als partij. Hebben je meegedaan. Uh, jij vindt, dat heb je al in, ergens geroepen... Uh, dat de ChristenUnie zijn huid duur moet verkopen. Ja. Misschien duurder dan ze nu doen. Ja, dat mag, uh, we mogen er heel kritisch in staan voor mij. Wat wil je dan binnenhalen? Nou, euh, laten we eens beginnen met visie. Ik vind dat we het kabinet gewoon moeten verplichten... echt met duidelijke lange termijnvisies te komen... die ook gedragen zijn. Dus niet alleen maar, we hebben krappe meerderheid... nu ja. laten we dit maar doen. Nee, we hebben te maken met echt een ingrijpende herziening... van hoe we de dingen organiseren. Maar is er visie? Want alles wordt in deelakkoorden geknipt en dan gaan ze weer de partijen langs. Ja, nou dat zou mijn vraag zijn. En, en, en daar kun je ook naar zoeken. Kun jij er nog een rol in spelen? Nou, als we directeur... sta je op, op afstand. Nee, daar, nee, daar... nee, mag je daar niet aan meedenken? Ja, natuurlijk zijn, er allerlei, natuurlijk zijn er allerlei contacten. Maar ik denk dat het belangrijk is dat de regeringspartijen nu... Uh, zoeken naar een visie die gedragen wordt breed. Kijk, we, we zitten in een best wat dat betreft ingewikkelde tijd. Mm -hmm. Crisis, uh, oplopende staatsschuld, begrotingstekorten. Dan moet je denk ik ook zoeken, zoeken van... Nou, hoe kunnen we daar als politiek uh, zij en zij gaan staan? en niet alleen maar tegenover elkaar krappe uh, meerderheden... en dan weten, daar hè, komen er weer een keer verkiezingen... en gaat het weer helemaal anders. Nee, ook zorgen dat, dat we op de lange termijn uh, goed beleid hebben. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Ja, nou, oké. Okay. Jij blijft zitten voor het tweede uur. Dat is hartstikke mooi. Um, dan kunnen mensen ook uh, vragen gaan stellen. Um, we gaan er zo even uit voor het hoorspel... Mevrouw Nederland van de NTR. Ja, vraag niet waarom. Uh, nu de klok van, uh, na de klok van 1 uur zijn we er weer terug. Uh, met de tweede uur van uh, Kazeluna. Graag tot straks. Ik ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik, ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. Een CRV. De NTR presenteert. Mevrouw Nederland. Een tiendelig relatiedrama in digitale, veranderende tijden. Vandaag aflevering 2. Een vrouw krijgt een mobiele telefoon van haar zoon die in het buitenland woont... en speelt met hem het spelletje Wordfeud. Denkt ze. Haar overbuurvrouw houdt alles goed in de gaten. Mevrouw Nederland staat bij het raam. Het hoost... Een tak is van een boom gewaaid. Een auto parkeert schuin aan de overkant, maar de man die achter het stuur zit blijft zitten tot het stopt. Daar is Tineke. Ook zij staat bij het raam. Ze zwaait. Mevrouw Nederland zwaait terug. Tineke? Ik had hem aan de lijn. Wat? Wie? Uw zoon, Victor. Hij probeerde u te bellen, maar uw mobiel stond uit. Waarom? Oh ja? Wat is er aan de hand? Dus hij, hij is goed aangekomen. U moet niet uitzetten, hoor. Hij had uw voicemailbericht gehoord. Maar hij is het heel erg druk, zei hij. Dus hij belde mij om te vragen of alles in orde was. Dus nu bel ik u. Wanneer weer, hè? Nou, dat is een pak van mijn hart. Hij heeft een goede reis gehad, moest ik zeggen. Mooi. Ja, we houden u goed in de gaten, hoor. Komt allemaal goed. Wat is er? Wat zou er moeten zijn, Tineke? U klinkt raar. Dat is niets. Slecht geslapen, meer niet. Ja. Gewoon binnen blijven, hoor. Hm. Ik ga zo nog even met de auto naar de winkels, denk ik. Heeft u iets nodig? Ik zal een lijstje maken. Ze zwaaien nog even naar elkaar en beëindigen hun gesprek. Dan loopt ze terug naar de tafel en kijkt of Boy een nieuw bericht heeft achtergelaten. Niets. Letter voor letter zet ze een nieuw woord op het speelscherm... en drukt op play. Wat doe je nou? De eerste T van Troost is nu de laatste T van weent. Boy, 40 punten. Mevrouw Nederland, 68 punten. Driemaal woordwaarde dankzij de W. Het is zaterdagmiddag. Tineke maakt het huis van mevrouw Nederland schoon. Dit doet ze iedere week. Ze heeft de sleutel. Mevrouw Nederland is naar de kapper. Ze loopt door het huis met een emmer met water en twee doekjes. Een vochtige en een droge. Aanricht schoon, het fornuis, keukenkastjes. Ze kijkt op de klok. Drie uur. Ze gaat de trap op, naar boven. En nu staat ze op de kleine overloop. Ze zet alle deuren en ramen tegen elkaar open en blijft staan in de oude slaapkamer. Hier komt mevrouw Nederland nooit meer. Een kaal tweepersoonsbed, dijk. In de kast hangen de pakken van meneer Nederland: overhemden. Hoog, bovenop de kast, vindt ze een met schelpen beplakt lijstje. Daar gaan ze. Ze strijkt voorzichtig met het droge doekje over het glas... en blaast het stof van het lijstje. Je hoort toch eigenlijk beneden? In het lijstje zit een foto die Tineke van hem maakte... tijdens een verjaardagsfeestje, drie dagen voor zijn dood. Meneer Nederland zit in een tuinstoel... en heft lachend zijn glas naar de camera. Nu alweer een jaar geleden. Hartstilstand. Totaal onverwacht. Ik neem je mee naar beneden. Ze loopt met het lijstje in haar hand de trap af, de kamer in. In de huiskamer staat al een portret van hem, in een strak houten lijstje. Vanaf de zware balk bij de eettafel kijkt hij waardig en neutraal de kamer in. Een uitvergrote pasfoto, gemaakt voor een nieuw paspoort twee jaar geleden. Zo wordt hij herinnerd en niet anders. O nee, hè? Op de lage kast bij het raam vindt ze de mobiel. Hij ligt aan de lader. Nummer onbekend. Hallo, met de mobiel van mevrouw van Assen. Spreek ik met mevrouw Nederland? Wie zegt u? Mevrouw Nederland. Nee, dit is de mobiele telefoon van mevrouw van Assen. Hilde van Assen. Maar ik ben Tineke, de buurvrouw. Dit is niet mijn mobiel. Sorry. Hilde? Ja? Ja, ze is er nu niet. Want ze is even naar de kapper en ze heeft hem niet meegenomen. een Beetje dom. Wie kan ik zeggen? Oh, eh... Uh... Ik dacht heel even dat het Victor was. Victor? Haar zoon. Maar dat bent u dus niet. <laughs> oh jee, wat een gekkigheid. Nee, dat uh, ben ik niet. Ik had nog zo tegen haar gezegd, u moet altijd uw mobiel bij u houden. Daar is hij voor. Nou ja. Ja. Maar... Uh... Ik ben hier aan het schoonmaken, dus ik ga weer even verder. Mevrouw Nederland. Ze legt de mobiel weer op zijn plek... en loopt met het fotolijstje naar de kleine kamer naast de keuken. Hier staat een eenpersoonsbed. Ze zet het portret op het nachtkastje. Zo, veel beter. Ze schudt het kussen op, trekt het recht en loopt naar boven om alle ramen en deuren weer dicht te doen. Even kijkt ze vanuit de kamer aan de voorkant naar haar eigen huis de heg moet geknipt. Mevrouw Nederland schrok toen ze het portret van haar man zag op het nachtkastje. Een goedbedoelde actie van Tineke, maar het viel ineens helemaal verkeerd. Het portret haalde herinneringen bij haar naar boven waarvan ze vergeten was dat ze die had. Zijn stem, zijn grapjes, zijn wekelijke bosje bloemen. Tieneke was altijd dol op hem geweest. Hij deed alles voor haar. Van een nieuwe Ikea-kast in elkaar zetten tot de afvoer ontstoppen. Over haar kaasfondue raakte hij nooit uitgepraat. Het contact tussen Tieneke en mevrouw Nederland was na zijn dood toegenomen. Niet dat beide daarom gevraagd hadden, zo was het gegaan. En nu zitten ze te bellen. Het is acht uur s'avonds. Maar het is toch een mooie foto? Jawel. Weet u nog? Oh, het was zo'n leuk feestje toen. Kaas vond u. En we hebben zelfs nog gedanst. En Victor was over. Oh ja? Weet u dat niet meer? Oh, we hebben zo'n lol gehad. Ik voel me de laatste tijd een beetje verward. Dat is helemaal niet erg. Ik dacht dat ik er goed aan deed. Ik zal hem de volgende keer wel weer terugzetten. Dat hoeft niet. U moet niet boos zijn. Ik ben niet boos. Het is alleen ik vind dit geen mooie foto, aan. Ik vind hem mooi. Ik, denk dit... ik ben anders helemaal niet zo'n fotograaf. Het was zo leuk met te vieren. Laat maar. En zulk mooi weer. Tineke? Ja. Ik denk er wel eens over om te gaan verhuizen. Oh nee, er komt niet van in. Dit huis is me te groot. Ik heb niet zoveel meer nodig. Als Victor weer zo overkomt, dan kan hij ook op de bank. Ik ga zo nog even naar de winkels. Ik kom niet meer boven. Maar waar wilt u dan naartoe? Toch niet naar een bejaardentehuis? Zou je iets voor me mee willen nemen? Dan bent u trouwens nog veel te jong voor. Ik zou al een wijntje lusten. Zou ik niet doen. Witte wijn. Niets daarvan. Heel ongezond wijn in je eentje. Hm? Wat? Helemaal vergeten te zeggen. Er werd nog gebeld. Gebeld? Wanneer? Vanmiddag. Door wie? Toen u bij de kapper was. Ik dacht eerst even dat het Victor was. Maar, maar wie was het dan? Een man? Ja... Maar wat, wat moest hij dan? Dat heeft hij niet gezegd. Hij was op zoek naar een mevrouw Nederland. Wat heb je gezegd? Dat, dat wij die niet kennen natuurlijk. Wie heet er nou mevrouw Nederland? Dus jij neemt mijn mobiel op? Ja, als hij overgaat. Tieneke? U had hem niet meegenomen. Dat doe je toch niet? Maar ik dacht dat... Dan, dan nog! Je neemt toch niet zomaar iemands mobiel op? Dat is toch privé? Nou zeg, we hebben toch geen geheimen voor elkaar? Nee, ik mag er misschien al wat ouder zijn en nergens verstand van hebben, maar dat weet ik wel. Maar u bent toch niet gewoon iemand? Je doet dat niet! Ik was bijna klaar met alles en toen... Nee, en wat zei die dan? Waarom bent ze nou boos? Het komt allemaal dus wat... Ik wil het goed doen. Ik ben ook maar alleen. Ja, Ben je nou helemaal gek geworden, mens? Je denkt alleen maar aan jezelf. Wat niet? Wat, wat is er toch met je? Tineke legt huilend de telefoon neer. Mevrouw Nederland gaat liggen op de bank. Ze is er duizelig van. Ze durft niet naar het speelscherm te kijken. Pas na een uur ziet ze dat hij een nieuw woord heeft gelegd. De eerste W wee van Weent, horizontaal, is de eerste W van Wens, verticaal. Tien punten erbij. De zon schijnt, maar mevrouw Nederland heeft de gordijnen dicht. Het is elf uur s ochtends. Ze wacht op een telefoontje van Boy. In plaats van een nieuw woord te plaatsen, stuurde ze hem een berichtje. Wanneer belt u mij weer? Waarop hij direct antwoordde: Over een uur. Ze heeft er nu al spijt van. Wat doe je nou? Achterin het keukenkastje vond ze een halve fles sherry om zichzelf wat moed in te drinken. Dit is nu twee uur geleden. Hallo. Dag, spreek ik met... Ja, ja, dat ben ik. En dit is Boy, neem ik aan. Ja, daar ben ik dan. Sorry dat het wat langer duurde. Oh, dat is niet erg. Ik hoop niet dat ik... Nee hoor, nee. Ik, ik had een aantal vragen, meer niet. Dat is goed. Het is allemaal een vergissing, boy. Mijn nummer, wat ik u eerder stuurde... was niet voor u bedoeld, maar voor mijn zoon. Dus u hoeft mij niet meer te bellen. U dacht dat ik uw zoon was. Maar dat bent u niet. Ja, ik had al begrepen dat er iets niet helemaal... Dus dat was het. Het is allemaal een misverstand. Ja, ik geloof dat ik het snap. Mooi. Dan hangen we nu weer op. Uh, nog even. Mag ik op mijn beurt iets aan u vragen? Dat ligt eraan. Waarom heet u mevrouw Nederland? Dat heeft mijn zoon bedacht. Victor. Ja. Hoe weet u dat? Van Tineke, uw buurvrouw. Ik begreep al dat u haar heeft gesproken. Ze heeft het me verteld. En eigenlijk heet u Hilde. Oh. Hilde van Assen. Mevrouw Nederland kijkt naar de grond. Haar voeten lijken ineens heel ver weg. Waar is ze in terecht gekomen? Hallo? Ja. Nou. Mijn zoon heeft dit toestel aan mij cadeau gedaan, zodat we beter contact kunnen houden. Hij heeft een scrabblespelletje erop gezet, zodat ik me niet hoefde te vervelen. En toen heeft hij die naam voor me bedacht, mevrouw Nederland. Ja, ik dacht dat ik met hem speelde. Ik dacht dat hij, hij zichzelf boy noemde. Hoe verzin je het? Ja. Nou, vroeger gaven ouders hun kinderen naam. En tegenwoordig is dat blijkbaar andersom. Bent u daar nog? Ja, ik ben hier. En, eh... Uh, waar woont u? Ik. Ik woon in Engeland. Oh. Nou, da dat is niet dichtbij. Dan moeten we dit gesprek maar kort houden. Ik speel wordview door mijn Nederlands een beetje op pijl te houden. Ik speel het liefst random. Random? Ja. Uh, met vreemden. Huh. Ik ben een vreemde. Denkt ze, maar ze zegt het niet. Ze wordt afgeleid door een raar geluid bij het raam. Iets piept en weer. Eerst denkt ze dat het aan haar ligt. Dan zegt ze: Eén moment, Boy, ik ben zo terug. Met de telefoon in haar hand loopt ze naar het raam en kijkt voorzichtig door een kier van het gordijn naar buiten om te zien waar het geluid vandaan komt. Het is Tineke, ze is de ramen aan het lappen. Met een ruk trekt mevrouw Nederland het gordijn opzij. Wat doe je nou? Dat, dat is helemaal niet nodig. Mijn ramen zijn schoon. Hou op! Tineke laat van schrik de wisser op de grond vallen en kijkt met grote ogen naar de vrouw aan de andere kant van het raam. Dan gaat het gordijn weer dicht. Zo, daar ben ik weer. Oh, nee. Nee.